Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Van transport per trein vertrokken naar Frankrijk. Er worden splijtstofstaven vervoerd naar Cap de la Hague in de Punt van Normandië. Het vertrek van de trein is geheim gehouden om te voorkomen dat er actievoerders tegen kernenergie op af zouden komen. Rond het transport is veel politie op de been en ook is een politiehelikopter ingezet. De spoorwegovergangen worden bewaakt. Bij een vorig transport van nucleair materiaal werd actie gevoerd door Greenpeace. De Europese economie is het laatste kwartaal van 2011 met 0,3% teruggevallen ten opzichte van het derde kwartaal. In alle 27 lidstaten van de Europese Unie krompt de economie. Over het hele jaar zakte de groei volgens het Europees Statistisch Bureau Eurostat naar 0,9% en in de eurozone naar 0,7%. De economische groei in 2011 kwam daarmee uit op 1,4% en in 2010 was dat nog 1,9%. De verzwakking van de economie vond vooral plaats in de laatste drie maanden van het jaar. Huishoudens gaven minder uit en de export en de import liepen terug. Uitgever Sanoma Media schrapte het komende anderhalf jaar tientallen banen. Om hoeveel banen het precies gaat is nog onduidelijk. Sanoma is de uitgever van tijdschriften als Flair, Donald Duck, Grazia en Libelle. Het bedrijf is ook eigenaar van nieuwsites nu.nl. Er verdwijnen vooral commerciële en ondersteunende functies. Op de redacties vallen voorlopig geen ontslagen. Volgens Sanoma is het bedrijf gezond, maar zijn adverteerders terughoudend door de recessie en staan de oplages van de tijdschriften onder druk.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 In de Randstad staan er files op de A4 naar richting Amsterdam bij op drie kilometer... Op de A10 ringwest ring west richting Zaanstad bij knooppunt Koenplein 3. A15 Europort Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein 5 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam bij de Alfred Rotterdam Centrum 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht uit zijn auto met aanhanger geschaard. Richting Breda staat tussen de knooppunt de Terbrechtseplein en de Ridderkerk 4 kilometer. En op de A20 de hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt de Terbrechtseplein ook 4 op de A29 bergen op Zoom Rotterdam bij de Heinenoordtunnel 4 kilometer. Vanwege wateroverlast zijn twee rijschokken dicht. De tunnel is nu in beide richtingen dicht voor het vrachtverkeer. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden via Zevenbergen en de Moerdijkbrug. Op de N15 Maasplakte Rotterdam staat bij havens 4100 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ritme van Zandvoort op 106.9 f 2 I remember you stepped in the storm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 Delícia, delícia Assim você mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Teiba! Assim je me laat